Twee uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De Amerikaanse chefstaf Mullen heeft gezegd dat het Libische luchthafweergeschut zo goed als uitgeschakeld is. Dat zou het voor vliegtuigen mogelijk maken om ongehinderd boven Libië te vliegen... om de burgerbevolking te beschermen tegen het leger van kolonel Gaddafi. Volgens defensiespecialist van NOS Peter Tevelde begint... is de eerste fase van de operatie nu afgerond en volgt snel meer.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 uh, ...apparatuur, militaire vliegvelden, er zijn bombardementen uitgevoerd... ...maar nog lang niet alles is, uh, uh, is weg. En men heeft dat wel nodig voordat uh, er gepatrouilleerd kan worden in de lucht. Volgens de Libische regering zijn 64 burgers omgekomen. Maar de Amerikaanse stafchef Mullen zegt dat er geen aanwijzingen zijn... ...dat bij de aanvallen burgers zijn omgekomen. De militaire actie tegen Libië heeft volgens generaal Mullen een beperkt doel. We zijn niet uit op de val van Gaddafi, zei hij.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 Zolang je aan het staatsinfuus hangt als bank... mag je geen bonussen meer voor je bestuurders uitkeren. In Haiti kunnen vandaag 4,7 miljoen mensen... naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er zijn twee kandidaten. De 70-jarige voormalige presidentsvrouw Jolande Manigat... en de 50-jarige popster Michel Martelly. De nieuwe president moet leiding geven aan de wederopbouw van Haiti... na een aardbeving van vorig jaar. Nog steeds leven 800.000 Haitianen in tenten. VN-militairen helpen de politie om de stembusgang in goede banen te leiden. Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Haiti, november vorig jaar, waren er ongeregeldheden en beschuldigingen van fraude. Het weer het is zonnig. Het is 9 graden in het noordwesten en 12 in het zuidoosten. Ook morgen zondag wordt het 10 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden loopt het vast op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukel en Knopend het Oude Rijn staat 5 kilometer. En op de A15 ten zuiden van Rotterdam staat in de richting van Europoort... tussen Knopend het Vaanplein en de Afritsialo's 2 kilometer. En op de A29 richting Rotterdam tussen oud Beijerland en het Knoppen het Vaanplein ook 2 kilometer. Mijn telefoon gaat ook niet uit naar kantooruren. Ik ben ondernemer.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 Stap over naar een echt groene energieleverancier. Dat gaat heel makkelijk. Via xswitch.nu. En het is vaak nog voordeliger ook. Tijd om te switchen. www.xswitch.nu REL, het AVRO kunstprogramma met Michiel Romeijn en Jim Lamoury... richt zich vanavond op de 21e eeuw. Waar zijn de kunstenaars van de toekomst? Waar bruist en gist het?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 De lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, zes minuten over twee, Een volle show met vier voetbalwedstrijden vanmiddag in de EU-divisie. Een op voorhand mooi programma. Al bezig in Den Haag is ADO tegen Ajax, Ronald van der Geer. En pas echt ontketend in de tweede helft. Een uh, nieuwe tussenstand ook, want het is 2-1 geworden voor Ado Den Haag. Het doelpunt kwam van Immers, terwijl Ado nu weer uh, gevaarlijk dreigt te gaan worden. Het was een vrije trap van de verhoek vanaf de linkerkant van het veld... na een overtreding op Toornstra. Die bal kwam in het schafschopgebied en Immers nam aan en schoot in één keer... terwijl hij aan de linkerkant van het schafschopgebied stond. Hij ging door een woud van benen, maar wat belangrijker is... hij ging onder Jeroen Verhoeven door. En zo ging hij dus uh, in de goal van Ajax en staat Ado met 2-1 voor. Ja, doordat lang op een voorsprong stond. voorsprong Doelpunt in de eerste helft gemaakt door Kubik. Uiteindelijk langzij kwam in de tweede helft door een doelpunt van Fortonge. Daarna Ado dat de verdedigende stelling had ingenomen begon weer mee te voetballen. Met als resultaat dus die 2-1. Het wordt nog wat hier in de laatste 10 minuten in Den Haag. Ado Ajax 2-1. Drie andere wedstrijden vanmiddag. Koploper PSV ontvangt thuis FC Utrecht om half drie. Twente, de nummer twee, loerend op de koppositie... gaat op bezoek in Rotterdam bij het op de 16e staande Excelsior. En Feyenoord probeert zijn opmarsvervolg te geven. Moeten ze wel gaan spelen in en tegen Roda JC. Wordt ook een interessante wedstrijd, allemaal om half drie. Verder is er ook nog hockey uit de mannencompetitie. Bloemendaal tegen het kwakkelende Amsterdam. Een van hun vele hits uit de jaren 80, dansen op de vulkaan. Ajax en half 1 wedstrijden, zou het ooit een mooi huwelijk worden. Tegen ADO, Ronald van der Geer. Nou, misschien vanaf volgend seizoen, maar vandaag niet. Want ADO staat nog altijd met 2-1 voor als Soleimani eerst een corner neemt. En de bal valt binnen. De bal valt binnen via Eriksen. Het is Soleimani die in eerste instantie een corner neemt. Die wordt nog afgeslagen door ADO Den Haag. Dan mag hij weer voorzetten vanaf de rechterkant en is het Erikse die achterwaarts binnenkomt. En dan Coutinho verrast en hebben we dus weer een nieuwe tussenstand. 2-2 met nog vijf minuten te spelen. Het is Soulemani inderdaad met het linkerbeen die die bal voortrekt. Ja, en dan denkt de Erikse, ik probeer het maar eens achterwaarts. De Deen die het verwijt krijgt dat hij te weinig scoort... maar dat nu wel doet op een voor Ajax prima moment. Zo kort voor tijd trekt hij dan toch weer Ajax langs Ado Den Haag. Ado dat pas ging voetballen in de tweede helft... nadat Ajax de 1-1 had gemaakt via Vertonghen... Zouden ze ook een 1-0 voorsprong van Kubik verdedigen? Was het heilige doel in de tweede helft. Maar nu is dan toch de 2-2 in feit. En is Erikse dus de maker. En gaat Ado het maar weer eens proberen. En zal Ajax nog ook proberen om drie punten te halen. Oh, Verhoeven krijgt een bal teruggespeeld. Druk van Immers. En dan loopt het allemaal goed af. Verhoeven speelt de bal tegen Immers aan. Maar dan komt die bal in een soort niemandsland terecht. In het Ajax strafschopgebied En kan van de Wielen buiten de lijnen werken. Gaat Ado Den Haag via Christian Koem aan de linkerkant ingooien. Nee, dat moet hij overlaten aan Verhoeven. Die kan dat zo lekker ver. En dus staan er een aantal mensen te wachten voor de duidelijkheid. Boelekin is er niet meer bij. Hij is vervangen onder meer door, uh, of hij is vervangen door Vicento. En ook uh, Koepik is er niet meer bij. Uh, Visser is voor hem in de ploeg gekomen. Als nu een voorzet komt van Wesley Verhoek vanaf de linkerkant tegen van de wiel aan. En dan mag Ado Den Haag een corner gaan nemen. Dat gaat Wesley Verhoek doen. Koem gaat mee naar voren. De Rijk gaat mee naar voren. En dan uh, is er uh, voldoende kopkracht. Ondanks dat Boelekin dus inmiddels al uh, op de bank zit. Naast uh, zijn trainer Van der Brom. Ook Alex Immers is daar natuurlijk de maker van de 2-1. Daar komt die bal bij de eerste paal. En dan een kolderrieke situatie waarbij verhoeven de bal als laatste raakt. En hem over de goal tikt. Met een soort katachtige reflex op een inzet van dichtbij van Christian Koemen. Daar zat dan ook nog een Ajaxiet in de buurt. Want die bal zelt naar de eerste paal. En dan uiteindelijk moet Verhoeven reddend optreden. En dat doet die stand-in van Maarten Stekelenburg prima. Want hij zweeft door de lucht. En tikt die bal uiteindelijk met een, een krachtinspanning nog over de lat. Betekent wel dat Ado de volgende corner mag gaan nemen. Met nog 3,5 minuut. Wesley Verhoek is helemaal overgestoken. is nu aan de rechterkant om die corner te gaan trappen. Met zijn rechterbeen. Natuurlijk zijn genoemde verdedigers nog altijd voor. Let dus weer op Christian Koem. Die net de vrijheid verwierf. En kon koppen van dichtbij. Daar komt die bal richting de penalty-stip. Daar is Koem. Daar is De Rijk. De Rijk nee. Schiet tegen van de wiel. Ja, schiet er binnen. Timothy De Rijk. Maar een slotfase krijgt net die Doel. Zegt. Er was in de tweede helft eigenlijk niet zo heel veel aan was aan drukken en Ado hield tegen, maar het is echt een echte strijd geworden. En Ado komt weer op voorsprong voor de derde keer in deze wedstrijd. En het is verdediger Timothy de Rijk die het doet van dichtbij. In eerste instantie als hij die doorgeschoten bal voor de voeten krijgt, schiet hij hem nog tegen Gregory van de wiel op. Maar dan krijgt hij hem toch weer voor de voeten en schiet hij hem langs verhoeven. En zo komt Ado voor de derde keer in deze wedstrijd op voorsprong. En moet de ploeg van uh, trainer Frank de Boer weer de rug rechten langs zij te komen. De Rijk in twee keer en Ado de Haag. Ja, het stadion waar uh, vandaag natuurlijk alleen maar mensen zitten met uh, Haag's bloed. Het stadion ontploft zowat, want voor de derde keer dus op voorsprong komen. En nu moet Ajax dus weer helemaal opnieuw beginnen. Je ziet de onvrede bij Ajax. Je ziet de mensen tegen elkaar mopperen. Je ziet ze tegen elkaar kankeren. Daar waar... Uh, uh, Jan is inmiddels op het middenveld is gaan spelen. En André Ooyer in het veld is gekomen als verdediger. Meer body op het middenveld. Het betaalde zich wel heel snel uit met dat doelpunt van Vertongen. Als Ajax aanzet richting Castellon, richting Eriksen. Maar uiteindelijk is Coutinho de man die de bal te pakken heeft. De keeper van Ado Den Haag die hem in het spel gaat brengen. Richting de helft van Ajax. Immers de lucht in. Immers met al de wereld, Hij wint. Vicente pakt op en stuurt Immers nu de linkerhoek in. Daar is ook Westie Verhoek. Verhoek pakt de bal op. En wil dan met een dolletje om. ...om Oja heen. Oja grijpt in, wil snel ingooien... ...want de bal is over de zijlijn. Maar Kuipers, de scheidsrechter, zegt... ...nee, dit is een ingooi voor Ado Den Haag. En dus gaat Jens Stornstra nu op zijn gemak die bal halen... ...en gaat Ado Den Haag proberen met balbezit natuurlijk deze wedstrijd uit te spelen. Het is nog anderhalve minuut. Er zal nog wel wat extra tijd bij komen. Dat is de tijd die Ajax dus rest... ...om dit niet een buitengewoon ongelukkige week te laten zijn. Uitschakeling in de Europa League, de ontmaskering Europees. En misschien neemt Ajax als de resultaten van de tegenstanders allemaal positief zijn, ook wel afscheid hier in Den Haag van het kampioenschap Ajax dat al in de arena ook verloor met 1-0 van Ajax of van ado door dat doelpunt van Wesley Verhoek en nog nooit eerder verloor Ajax in één seizoen twee keer van ado Den Haag. Dat staat dus nu te gebeuren als Toornstra ingooit richting het strafschopgebied van Ajax, dan de combinatie zoekt met Immers, daar zit van de Wiel tussen, lange peer van hem wordt opgevangen op de middenlijn door Pascal Bosgaard teruggebracht richting de Ajax helft, dan staan er twee mensen buiten spel, Verhoek en Immers. En dan gaat de Buis nog wel even achter die bal aan. Die richting de achterlijn gaat. Geeft hem nog een extra tikje richting de zijlijn. Zodat er weer wat tijdwinst is voor Ado Den Haag. Buis is een van de invallers bij Ado. Visser en Vicento zijn de anderen. En Savjevic Boulikin en Kubik zijn daar naar de kant gegaan. En bij Ajax, Castellon, die 19-jarige debutant, in de punt van de aanval. Die wordt nu ook gezocht. Verliest het kopduel van Visser. Het volgende kopduel op de helft van Ado wordt gewonnen door Christian Koem. Dan blijft die bal wat hangen zo rond de middenlijn Voor Hoek en Castellon. Die uh, duelleren daar. Castellon maakt de bal aardig vrij. Dan uh, Eriksen. Maar die loopt zich dan in de as van het veld uh, vast op Danny Buis. En dan kan Toornstra de bal naar voren schieten. Richting Immers. Immers kop door. Richting de Ajax-helft. Waar Verhoek wel diep gaat. Maar de pas wordt afgesneden door Van der Wiel. Die brengt de bal weer terug. Richting uh, de helft van Ado Den Haag. Ja, Castellon zoeken. Maar Castellon maakt een aanvallende fout. Ten opzichte van Pascal Bosgaard. Die dan heel licht geraakt is. Wel even naar de grond gaat. Maar ook wel weer gaat staan. En dan kan Ado dus uh, rustig aan die uh, vrije trap gaan nemen. Een paar meter voor het eigen strafschopgebied. Frank de Boer en Ajax, het zit, zit niet mee vandaag. Vier minuten extra tijd. Vier minuten dus nog spanning in dit Haagse stadion. Waar Ajax overigens prima aan dit duel begon. En eigenlijk al heel snel de wedstrijd naar de hand had kunnen zetten als Svitanic en Sulemani de geboden kansen in de beginfase hadden benut. Daarna kwam Ado er wat beter bij. Geholpen natuurlijk door kansen. Er eh, kansen. waren verhoek in eerste instantie nog in de weg lag. Maar uiteindelijk was het Kubik met een afgeslagen bal die Ado op een 1-0 voorsprong zette. En toen waren de verhoudingen Simpel. Ajax was aan het zoeken, was aan het combineren. En Ado hield tegen. Pas na de 1-1 van Vertongen werd het weer een echte wedstrijd. Nu balbezit voor Lex Immers aan de linkerkant. Geeft de bal met een handigheidje mee aan Verhoek. Verhoek gaat richting de cornervlag met twee, drie Ajaxiden om zich heen. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn en heeft een Ajaxie. Ziek van de wiel. De bal als laatste geraakt. En mag Ado dus gaan gooien. Verhoek gaat als een oude man werkelijk naar die bal toe. Geeft hem aan toornstra en zegt, nou jij mag nu een keer gooien. Want ik ben een beetje moe in de armen geworden. Doet dat richting... Uh... Immers. Allemaal bij die cornervlag aan de linkerkant bij Ado Den Haag. Weer van de wiel ertussen. Toornstra en Immers zijn erbij. En weer raakt van de wiel de bal als laatste. En zo zijn we dus al een minuut in die hoek. Zonder dat er ook maar iets gebeurt verder. En gaat Toornstra weer ingooien. Weer staan Immers en Verhoek daarbij. Die andere invaller bij Ajax. Luc is ook in het veld gekomen. Hij staat er ook bij. Kleine vleugelaanvaller. Hij kwam voor Usbilic, Maar hij moet nu verdedigen. En moet toezien hoe Ado Den Haag heel slim met Toornstra, Immers en Verhoek een corner sleept. Uit dat, ja, dat gevecht eigenlijk bij die cornervlag. En nu mag er dus een corner genomen gaan worden aan de linkerkant door Ajax. en gaf door Ado. En gaat Wesley Verhoek dat doen. Gaat nog even klagen Verhoek. Terwijl Toornstra, Immers en, en, en hij nog altijd bij die cornervlag zijn. Die corner wordt ook heel kort genomen. Uiteindelijk wordt er weer een overtreding gemaakt op uh, Immers. Oh, dan is het slaan. Tussen Ooyer en uh, Immers. En wat gaat de Kuipers doen? Die moet nu de gemoederen sussen Stuurt dan ook van Soleimani weg. Want die zegt, ja, jij hebt hier helemaal niets mee te maken. En wie gaat hij nu bij zich roepen? Gaat hij immers roepen of gaat hij alleen een vrije trap geven? Nee, hij gaat alleen een vrije trap geven. Hij uh, gaat dus verder niet in op het incident tussen immers en Ooyer. Dat daar bij die cornervlag uh, dus plaatsvond. Verhoeven kijkt naar Kuipers. Zegt de uh, scheidsrechter: Hoe lang nog? Nou, Kuipers geeft maar geen antwoord. Dat is misschien wel het meest diplomatieke wat hij kan doen. ajax moet op afstand. Die vrije trap wordt weer kort genomen. Gaat hij weer naar die cornervlag voor Nu probeert hij zich tussen uh, drie mannen doorheen te worstelen. En nu heeft Ajax de bal bezit. Want nu is het Verhoeven wel die de bal als laatste raakt. En gaat Jeroen Verhoeven die de hele wedstrijd. ...begeleid is door mm, Pizza als hij de bal roept. Die gaat de bal nog één keer in het veld brengen en dan zullen we nog één keer dat gezang horen. Nou, hoor maar. Daar komt die bal richting de helft van Ado Den Haag. Wordt die gekopt door Visser naar Toornstraat. Zit Erikse daartussen. Maar die krijgt de bal niet naar de rechterkant waar die invaller Lukoki stond te wachten. Nee, Ado houdt voorlopig tegen. Dan een overtreding van Toornstraat. Hoge been en een meter over de middellijn aan de rechterkant mag Ajax een vrije trap gaan nemen. De extra tijd kikt dus weg. We zitten inmiddels in de allerlaatste minuut. Als die vrije trap komt van al de wereld in het strafschopgebied van Ado. Weggekopt door de Rijk. Opgevangen door ...door Lukoki, maar die verliest de bal op inzet aan Kevin Visser. En dan kan Ado weer weg. Voorhoek stuurt Vicento de hoek in. Vicento linkerhoek het schopt. Ja, wil schieten of pasen op buis. Het wordt dan ook geval geblokt, die poging van Vicento door Fernanda Nita. En de bal is dan over de zijlijn en dan moet Ado weer gaan ingooien. En dan gaat dat natuurlijk allemaal weer heel langzaam. Tot alles, euh, ja, woede van alles wat de Ajax is. En Voorhoek staat nu als een dirigent van het symfonieorkest het publiek te dirigeren. Van kom op jongens, staat er nog een keer achter. Dit is een his historische middag die wij beleven. Als Verhoek nu de linkerhoek weer wordt ingestuurd. Weer naar die cornervlag. Nu weer in een duel met die kleine Lukoki. Bal over de achterlijn, zijlijn. Nou, hij is over de achterlijn gegaan denk ik. Nee, over de zijlijn. En dan gaat Tornstra zijn sokken nog even goed doen. Ja, dat heeft helemaal geen zin in die allerlaatste minuut. Tornstra mag ingooien. Allemaal in de buurt van de ajax het ajax op gebied. Verhoek gaat weer richting de cornervlag en dan maakt naar... Kuiper een einde aan deze wedstrijd. Wat een beleving was het in de tweede helft. Wat was het allemaal aardig om te zien nadat Vertongen gelijk had gemaakt. Want stond hier een buitengewoon boeiend voetbalgevecht. Maar wat overeind blijft staan is de overwinning van ADO. Die tot diep in de nacht gevierd zal worden. Maar ook natuurlijk de ontmaskering van Ajax. Want Ajax als het kampioen wilde worden had het toch deze wedstrijd vandaag in Den Haag moeten winnen van ADO Den Haag. Het gebeurt echter niet. Ajax komt twee keer terug van de achterstand, maar het is uiteindelijk Timothy de Rijk die het, uh, het vonnis uh, voltrekt. Timothy de Rijk maakt uiteindelijk de 3-2 en bezorgt Den Haag een onvergetelijke middag, maar zorgt er ook voor dat de ajax met gebogen hoofd de bus in gaan. Eerste opmaskering Europees tegen Spartak Moskou en nu dus het gebogen hoofd vanwege het wellicht verloren kampioenschap. Ajax draait af en ADO het viert feest op het veld. Het wint met 3-2 van Ajax. De Penalty Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Breda bij Nak FC Groningen. Het werd 0-1 door een goal van Granqvist gemaakt in de tweede helft. Nakkeeper en Rouwelaars stopte 9 minuten voor tijd. Ook nog een penalty van Tadic. Nak werd gisteravond gered van de ondergang. Externe financier spomte 1,7 miljoen euro in de club. Maar punt heeft er dus niet opgeleverd. Met als gevolg dat er voor Nak weinig meer te halen valt dit seizoen. Doelman Jellet en Rauwelaar zitten in een achtbaan van gevoelens. Zijn club financieel gered, maar wel verliezen, penalty stoppen en dan ook nog debuteren in de selectie van Oranje. Ja, nou ja kijk, je kunt niet onder stoel of bank steken dat ik heel erg blij ben op dit moment. En, uh, met mijn eigen prestaties en, uh, en met de selectie uh, waar ik in, in zit. Ik vind het wel jammer dat we vandaag niet, uh, niet een punt of, of drie punten hebben kunnen uh, weten te behouden hier. Maar ook die financiële perikelen bij NAC gaan niet aan de spelers voorbij. Ah, je bent er wel mee bezig. Uh, en vooral uh, deze week kwamen er helemaal... Uh... Angstige berichten dat de club bijna allemaal fake ging. Dus daar ben je wel mee bezig de hele week. Zoals voor de wedstrijd ben je er nog mee bezig. Alleen ja, als je op het veld staat heb ik er, heb ik er geen moeite mee mee. En moet je je focus op, ja, op, op het duel wat komen gaat. Alleen het helpt niet, het is heel onrustig op dit moment. Jelle Tenrouwelaar, hij kijkt er goed. De selectie voor Oranje heeft hem geprikkeld. Nou, je bent er wel mee bezig. Je weet natuurlijk wel dat iedereen op dit moment naar je, naar je kijkt. En ja, dan ben je blij dat je een goede wedstrijd kipt. Want uh, je weet natuurlijk ook als geen ander, als, als je vandaag onder de bal doorgaat, dan, uh, uh, ja, dan, dan weet je in die praatprogramma's hoe het gaat. En uh, gelukkig heb ik het, uh, heb ik het examen vol, volbracht en uh, kan ik tevreden zijn met mijn eigen prestaties vanavond. En dan de FC Groningen, dat overleeft tussen het avondje nak en pakt de drie punten. Coach Pieter had er dan ook opgelucht adem. Nou, natuurlijk uh, zijn we tevreden met, uh, met die winst hier. Hè. Dat hadden we ook nodig na vier uh, verliespartijen. Dus uh, vorige week kon je het al zien dat, het, dat we toch wel een omkeerpunt hadden bereikt. En vandaag was het ook duidelijk te zien. En, uh,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 Gaan we naar Herakles tegen Heerenveen, werd 4-2. Bij de Russen is het al 2-1. Everton 1-0, Vajerine 1-1, Armenteros 2-1. En dan Nagus 3-1 van de Linde, 4-1 Douglas, 4-2 Hakloent. Almeloers zijn dus helemaal los, 18 doelpunten in de laatste vier wedstrijden. En zelfs, ja zelfs, let op Almelo en de omgeving. De play-offs om Europees voetbal komen misschien een beetje in beeld. Tegen Heerenveen opende Spits Everton het bal. Ja, hij is wel lekker uh, voor de Spits en uh, ja, hij is wel belangrijk dat... Uh, Doop te maken en uh, die ploeg doet het do do fantastisch. Dit trainer uh, heeft, heeft ons uh, heel veel vertrouwen. Uh, uh, Jammer dat het uit uh, minder is, maar we gaan proberen nu uh, ook uh, uit de uh, punten halen. Ja, met al die punten gaat Herakles misschien wel de playoffs en dan misschien wel Europa in. Ja, ja, ja. Ja, het is wel moeilijk uh, wij, voor mij. Wij stonden nog een paar puntjes voor de achtde of zevende ploeg. Ja, als ik kan, uh, we gaan wel uh, door. We gaan wel door. En dan Heerenveen. Ja, ach, Heerenveen werd bij Vlagen volledig weggespeeld. De conclusie van trainer Ron Jans? Ja, dat ik me enorm heb geërgerd dat we achteruit lopen, dat we toch op agressiviteit worden uh, geklopt. Vandaar dat we ook al vroeger al hebben gewisseld, ondanks het feit dat we eigenlijk op dat moment wel het momentum hadden. Want we maken 1-1 en uh, Luciano Nassing had de 2-1 uh, ja, wel kunnen maken, denk ik, ging langs de keeper. En dan kom je in de, de tweede helft met een fantastische redding van pas weer, kom je niet, niet gelijk. En daarna geef je de goal zo makkelijk weg bij twee standaard situaties. En in feite is de wedstrijd dan weer gespeeld. Ja, dit bandje heeft u de laatste weken heel veel kunnen horen van Ron Jans. want het is één weg. Wedstrijd gewonnen van de negen wedstrijden na de winterstop. Dat zijn hele harde cijfers. Dat is zomaar. elke wedstrijd is een verhaal op zich. En uh, dit is ook een uh, wedstrijd dat je kijkt. Nou, ik denk dat, uh, dat Herikles wel verdiend heeft gewonnen. Maar hier zat ook weer meer in. Maar dan moet je gewoon uh, top zijn. En, uh, ja, dat, dat, dat, als je top wil zijn moet je alle elf en, uh, en ook de wissels moet top zijn. En uh, ja, op dat gebied vind ik dat wij toch uh, te vaak uh, mensen hebben die, uh, ja, die niet thuisgeven. Trainer staalt ter voeten uit. één van de negen dus. We gaan het hebben over VVV en Willem II. Tilburg was Marsaal naar Venlo gegaan om hun club aan te moedigen. Maar het bleef 0-0. En daarmee blijft de achterstand van Willem II op VVV de nummer voorlaatst. Vijf punten. En daarmee lijkt de strijd om directe degradatie beslist. De aanvoerder van Willem II, Arjen Swinkels. Nee, zeker niet. Ik denk uh, uiteindelijk dat we er natuurlijk niet heel veel mee opschieten. Maar uh, als je deze wedstrijd verliest, dan is het, uh, dan is het echt klaar. Denk ik. Nu, uh, nu blijft ook. Je bent natuurlijk afhankelijk van VVV... Maar, uh, bij ons is uh, absoluut nu niet uh, het moment aangekomen dat wij denken dat het gedaan is. Oké, okay, dat nog niet. Maar waar liggen dan de mogelijkheden in de laatste zes wedstrijden? Nou ja, in, in alle vierde thuiswedstrijden denk ik. Twente uit wordt heel lastig. Ja, Feyenoord uit, Feyenoord rijdt goed. Maar uh, ook daar uh, zijn we natuurlijk uh, niet kansloos. En in uh, alle vierde thuiswedstrijden moeten wij gewoon uh, de punten gaan halen. Wij gaan in ieder geval de voor iedere week voor de drie punten. Hè? En uh, aan het einde van de rit uh, één punt meer dan, uh, dan VVV. Niet alleen aanvoerder, ook de trainer Gert Heerkes. Je ziet in uh, die thuiswedstrijden nog wel mogelijkheden. Nou, daar hebben wij zeker vertrouwen in. Alleen ja, het is natuurlijk wel uh, jammer dat je deze slag gemist hebt. Maar ik zeg net al, uh, we hebben de slag gemist. Maar in mijn termen, de oorlog nog niet verloren. Kijk, we hebben vier thuiswedstrijden. Ja, we moeten alles eruit halen en we zijn afhankelijk van de resultaten van een ander deze keer. Dan VVV, dat verliest dus niet. En dat is voor Venlo en omstreken het belangrijkste. Volgens Ruud Boymans verdiende de wedstrijd geen winnaar. Nou, misschien op de laatste hadden we nog aardige kansen. Dus uh, wat dat betreft uh, zat het denk ik wel meer in. Maar op basis van de eerste helft... Uh Verdiende Willem II eigenlijk de drie punten... en uh, op basis van de tweede helft verdienden wij de drie punten. Dus wat dat betreft uh, is 0-0 een goede, goede uitslag. Ja, Bormans denkt dat het uh, verschil met Willem II nu groot genoeg is... om directe de degradatie te voorkomen. Ja, is, uh, is genoeg. Is, uh, is zwaar, denk ik, uh, met Groningen. krijg je nog Graafschap, Feyenoord. Dus er uh, zijn sowieso uh, ploegen waar je ook nog punten kan halen. NEC thuis, uh, niet te vergeten. Dus wat dat betreft uh, liggen nog, nog genoeg kansen voor ons om punten te halen... en uh, om Willem II definitief achter ons te laten. Vierde wedstrijd van gisteren... Van NEC de Graafstramp, rust en eindstand, zoals dat zo mooi heet. 1-0. E de matchwinnaar heette George. NEC, kampioen van Gelderland, ook altijd belangrijk daar. Maar we gaan het hebben over de wedstrijd van gisteravond. Trainer William Vloed, eh, die zal wel opgelucht zijn, denk ik. Nou, ja, niet helemaal ah. opgelucht. Het is natuurlijk leuk dat je de drie punten haalt. Maar ik had toch iets andere wedstrijd verwacht. Qua wedstrijd en qua velspel speelden we echt helemaal tot een slechte wedstrijd. We kregen gewoon geen rust in ons spel en we kregen ook geen grip op de tegenstander. Nee, geen grip op de tegenstander, maar dankzij een paar geweldige reddingen van keeper Jasper Sillissen bleven de drie punten in Nijmegen. Jasper Sillissen, jong gekomen dit seizoen, heel goed keepend, had hij niet moeten worden opgeroepen voor Oranje? Nou ja, ik, ik maak geen selectie blij, het is aan de bondscoach. Ik denk dat de bondscoach voldoende kwaliteit heeft om zijn selectie samen te stellen en daar heeft hij volgens mij geen hulp nodig van clubtrainers. Het verlies voor de graafschap kwam volgens Jurie Roosen overigens niet door de derbysfeer. sfeer. Nou, nee, op zich niet. Uh, kijk, als je, als je heel agressief op de bal speelt, dan krijg je veel duels en dan, dan wordt het, dan wordt het zelf wat slordiger. Dan is het weer wat meer op strijd uh, gebaseerd. En uh, dat, is, dat ligt ons normaal gesproken wel. Alleen uh, ja, vandaag, wat ik zeg, uh, waar ik denk wel iets meer verdient. Daar kon de man die moet vertrekken, trainer Kalinic zich ook in vinden. Dat ging, ging heel goed. Tweede helft uh, ja, ging eigenlijk. Uh... Fantastisch. We creëerden ook kansen en Silus uh, behield in, in de wedstrijd. Dat was er vrijdag ook al een wedstrijd. AZ won weer gewoon, kwam nog wel even achter... maar won met 3-1 van het alsmaar niet willen winnende... maar wel bijna veilig zijnde Vitesse. De stand. PSV gaat aan kop met 58 punten uit 27 wedstrijden. Twente heeft één puntje minder, 57 punten. En Ajax, ja, het haakt enigszins af nu 55 uit 28 wedstrijden. Vierde staat AZ met 49 punten uit 48, eh, 28 wedstrijden. En ADO klimt naar de vijfde plaats... 48 uit 28. Zesde FC Groningen, 47 uit 28. Onderin, belangrijk, Vitesse 29 punten uit 28 wedstrijden. Excelsior komt er in actie, heeft 22 uit 27. Maar het verschil tussen VVV en Willem II blijft 5 punten. VVV heeft 17 punten en Willem II 12 punten. Zojuist heeft Adel Haag dus met 3-2 gewonnen van Ajax. De andere drie wedstrijden die zometeen gaan beginnen... zijn PSV, FC Utrecht, Rode FC Feyenoord en Excelsior tegen FC Twente. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is net half drie geweest, hier is Rusland heeft de Amerikanen, Britten en Fransen opgeroepen... om te stoppen met de aanvallen op niet-militaire doelen in Libië. Volgens de Russen zijn daarbij burgers om het leven gekomen. Libië noemde vandaag een dodental van 64. De Amerikaanse chef Staf Mullen verklaarde dat hij geen aanwijzingen heeft... dat de burgers zijn gedood. Hij zei dat het doel van de eerste aanvalsgolf op Libië bereikt is... omdat het luchtafweergeschut voor het grootste deel is uitgeschakeld... Onbemande toestellen nemen vandaag de precieze schade op. Koronel Gaddafi heeft de aanvallen een daad van terrorisme genoemd. Hij kondigde een langdurige oorlog tegen het Westen aan... en zei dat de gehele bevolking bewapend is om aan de strijd deel te nemen. Banken die in de toekomst staatssteun krijgen... mogen geen bonussen meer geven zolang de staatssteun niet is terugbetaald. Minister De Jager gaat op dit punt de regels aanscherpen. Deze week werd bekend dat ING zijn bestuurders weer bonussen geeft... terwijl het bedrijf de pensioenen op de nullijn zet... ING moet nog een deel van de staatsschuld terugbetalen. En dat zijn de hoofdpunten. Sport Radio, NOS, op 1. NOS Radio, de het rondje langs de velden beginnen wij in Eindhoven. De koploper PSV tegen de nummer 8 FC Utrecht en die kan. Met zeer veel uh, waardering voor ADO is er gekeken hier richting Den Haag. Omdat natuurlijk uh, er één grote concurrent lijkt af te haken voor PSV. Maar moet er moet wel even gewonnen worden van FC Utrecht. Nou, FC Utrecht 8e, PSV 1e. Uh, normaal gesproken, volgens de statistieken, moet PSV dik winnen. 40 keer is deze wedstrijd gespeeld. 34 keer maar liefst wist PSV te winnen. Eén keer maar was er een overwinning voor de Utrechtenaren dat was in 1980 met Jan Wouters en Ton de Chatignier in de basis. Jan Wouters, ook een PSV-verleden. Natuurlijk zowel als speler als als assistent en gewoon interim trainer. Zij zitten op de bank en gaan een, een wedstrijd zien die belangrijk is. Met name voor PSV. Die Chatinier vindt deze wedstrijd iets minder belangrijk dan de komende wedstrijden. Maar is natuurlijk ook nog in gevecht om de na-competitie. Dat zal dan moeten gebeuren met Ricky van Wolfswinkel in de spits. Een 4-2-3-1 opstelling. Met Zilberbouwer verrassend op 10. Dus hij moet van Wolfswinkel onder andere gaan voeden. Een Belgische scheidsrechter de heer Delferriere. En hij fluit nu voor de eerste keer. PSV Utrecht is onderweg. Onder leiding van een Belg. En niet alleen in Eindhoven, maar ook in Enschede zullen ze met genoegen kennis hebben genomen van de Halve-E wedstrijd. Ado Ajax 3-2. Moet je ook even zelf winnen op het kunstgras bij Excelsior? Moet toch wel lukken, Frank Wieland? Normaal gesproken zou je zeggen van wel. Maar er zijn hier meer uh, grote ploegen gestruikeld. En dat weten ze bij Twente natuurlijk ook. Tindalli was de man die het goede nieuws mocht brengen. Na het laatste fluitsignaal waar hij als enige Twente-speler nog even naar uh, bleef kijken. En uh, hij ging naar de kleedkamer om te vertellen dat Ajax had verloren. Maar inderdaad uh, de eerstvolgende boodschap zal zijn geweest wel even zelf winnen van Excelsior. Na drie minuten nog 0-0. Wel een goed schot al gezien van Brama na een vrije trap die werd weggewerkt in eerste instantie. De vrije trap van Jansen goed teruggelegd door Shatli. op Brama die lekker uithaalde met het buitenkantje rechts. Maar Pellatz de doelman bij Excelsior die redde ook vrij. En Twente goed begonnen aan deze wedstrijd. Nu over de rechterkant komend via Landsat. Uh, Landsaat even ach naar achteren. En dan is het uh, Rosales die de achterlijn moet gaan halen. De voorzet geven. Even kijken waar hij naartoe moet richting de eerste paal. Daar komt die bal ook wel bij Schatley. Maar die kan de bal niet lekker raken. Pellets kan uh, oprapen voor uh, Excelsior in de openingsfase van dit duel. Het verschil natuurlijk met Ajax blijft twee punten. Dus dat zou naar vijf getild moeten worden in deze wedstrijd. Bosker bij Twente, trouwens, op doel. Want uh, Michailov heeft een uh, blessure net onder de lies opgelopen. Bosker, dus uh, vandaag basisklant. Dat geldt ook weer voor Wiskurov. Die kreeg vorige week tegen VVV nog rust. Voor uh, het komende Europa Cup-treffen tegen Zenit. Dat. Uh, met pijn en moeite, maar wel overleefde. Vandaag dus Wiskorov gewoon weer naast Bankson trouwens. Want Onievo zit vandaag op de bank daarin gooien voor Twente... richting Luc de Jong. Even kijken of deze aanval voor de Enschedeers wat gaat opleveren. Eh, de Jong wacht even tot hij wat meer hulp krijgt eh, voorin. Maar uiteindelijk is eh, Ramstein hem eventjes de baasbal opnieuw over de zijlijn. Rosales mag gaan gooien voor fc Twente. Dat dus met Bosker vandaag nog altijd international eh, in het eh, Nederlands elftal. In ieder geval bij het Nederlands elftal. Die staat. Staat vandaag op doel na 5 minuten en het is nog 0-0 of deze kans moet erin gaan. Nee, wordt weggewerkt door Kolwijk. En dan subtopper Rode JC tegen Feyenoord... dat de laatste weken zo goed doet en weer naar boven kan kijken. Evert ten Apel. Ruim vijf minuten gespeeld al in het Parkstadstadion in Kerkrade 0-0. Nog altijd 15.000 toeschouwers. Mooi weer hier. Het was even twijfel of ik bij keren zijde door zou rijden... naar het vrijdag in Maastricht. Maar toch nog gekozen voor deze wedstrijd tussen Roda en Feyenoord. Feyenoord dat de laatste zes seizoenen op rij hier heeft gewonnen... en negen keer al ongeslagen is. Wat is dat toch? De magie van Feyenoord... Tegen ja, de kracht, de power van Roda. Dat nu een bal bezit is met Vormer. En Vormer die wil nog wel eens uh, goede dingen doen. Vormer die bezig is aan een sterk seizoen. Paas daar de bal dan naar de Jonker. Maar Jonker wordt teruggevloten, teruggevlaagd voor het buitenspel. En zo blijft het vooralsnog 0-0. Berichtje, want Sporting Portugal zoekt een nieuwe trainer... en daar worden we heel nerveus van tegenwoordig in Nederland. Want eerst werd Frank Rijkaard, maar nu wordt ook Marco van Basten genoemd... als een nieuwe trainer, want een van de kandidaten om voorzitter te worden... van die club daar, heeft de achterban beloofd... dat hij van Basten zal aanstellen als coach als hij wordt gekozen. Oud-voetballer Mitchell van der Gaag zou dan assistent van van Basten moeten worden. De andere kandidaat voor het voorzitterschap had al eerder dus beloofd... om Rijkaard aan te stellen. Overigens, een opvallend detail is dat bij de Nederlandse trainers dezelfde... zaak Waarnemer hebben, dus die zitten in ieder geval goed, zou je zeggen. De verkiezingen overigens eh, worden niet live uitgezonden op Radio 1... maar voor het voorzitterschap van Sporting Portugal zijn komende zaterdag. voor Evert vanavond bij Roda Feyenoord. 1-0 voor Roda. Een prachtige vrije trap van Hadu naar Hans van Leerdam en Erwin Mulder die terug is in het doel bij Feyenoord is kansloos. 1-0 dus voor Roda tegen Feyenoord. Del Mundo and Closh. Roda J.C. Feyenoord, even te napel. je overwoog nog even om op het vrijtocht te gaan zitten. Had je wel een ja. hele mooie goal gemist. <laughs> ja, een wiekse witte is ook niet verkeerd natuurlijk, dat, Tom. Maar inderdaad een prachtige goal van Hadouir. En bijna was het 2-0, want uh, Roda kwam aan de linkerkant er gevaarlijk uit met Hemte. Maar Vlaar de bal over zijn eigen achterlijn. En zo mag uh, Roda een hoekschop gaan nemen. En dat gebeurt helemaal aan de overkant van dit stadion. En het is weer Anouir Hadouir die die uh, hoekschop gaat nemen. Ik zei al, Erwin Mulder is terug na het tragisch overlijden van zijn vader terug in het doel. Bahia speelt ook bij Feyenoord en waar is terug. Dan gaat die bal kopbal van Willem Jansen en dan wordt de bal teruggelegd op vormen, vormen met een schot. En nog altijd is het gevaar niet geweken. En dan is het Meeuwers die de bal wegpeert. Maar Feyenoord komt er gewoon niet uit. Feyenoord dat dus hier een geweldige reeks heeft. Vorig jaar nog een sensationele 4-2 overwinning behaalde op datzelfde Roda. En Roda gaat weer in aanval. Een paas van hemte op Willem Jansen. Het loopwonder die opgewacht wordt door Bahia. Bal terugspeelt naar zijn aanvoer. Naar Davy de Vouw. De Vouw, de Vrije Gezocht. dat is Vormer. Een meter of twintig over de middenlijn. tikt de bal even terug dan naar De Lorge. De Lorge kijkt, speelt de bal naar de buitenkant, naar de vouw. Halverwege de helft van Feyenoord steekt hij de bal nu naar Hadouier. Maar die wordt teruggevloot en teruggevlaagd voor het buitenspel. En zo is het maar even afwachten of Feyenoord de schrik van deze snelle achterstand te boven is gekomen. Feyenoord dat nu de aanval kiest via linksachter Tim de Cler. en centrale verdediger Bahia. PSV-FC Utrecht. Is die maandenef zo belangrijk bij PSV, Andy? Ja, hij speelt met een masker op. Maar volgens mij zit dat masker voor zijn ogen. Want hij heeft nog geen bal fatsoenlijk geraakt. Hij heeft een scheurtje in het heeft nu trouwens balbezit. En geeft de bal wel goed naar voren. Naar Hutchinson. 0-0 de stand bij PSV tegen FC Utrecht. Utrecht, dat de eerste 10 minuten van deze wedstrijd... 9 minuten is hij precies houdt. De bovenliggende partij is een zeer... ...ja, Ajax zou zeggen... ...we zijn niet scherp van start gegaan. Zeer maatregelen. Het begin dus van PSV. Bouma bijvoorbeeld die de bal kwijtraakt op een knullige manier. En toen leek Mertens een goede paas te kunnen geven. Maar het was een slordige paas richting van Wolfswinkel. En dus ging de kans voorbij. Bal bezit via doeltrap voor keeper Michel Vorm. De nummer 1 van Nederland in oranje dus. Zijn bal komt terecht bij Marcelo achterin. En dan probeert Marcelo de bal bij een medestander te krijgen. Dat lukt niet omdat er een utrecht been tussen zit. Bal over de zijlijn. Vlak voor de dugout de bij Fred Rutte, de trainer van PSV. En Tom de Chatignier, de trainer van FC Utrecht. Die bijna gebroedelijk naast elkaar aanwijzingen staan te geven. En dan weer zo'n slordige bal. Nu van Marcelo richting Bouwman. Maar er is geen Utrecht naar in de buurt. Dus kan de bal naar een andere Utrechter gaan. Dat is Erik Pieters. Die heeft natuurlijk jaren voor FC Utrecht gespeeld. Maar speelt nu bij PSV. Bal gaat naar voren, naar Bakal. De man die speelt op de plaats van Toijfo. En achter de spitser zo'n beetje. Maar zijn paas komt niet aan. En dan via vorm gaat de bal weer naar voren, richting van Wolswinkel. Die verliest het komt nu wel van Bouwma. Wordt opgevangen toch door eh, FC Utrecht via Jacob Polenski. Maar dan eh, is er balverlies. Gaat Zoetzak er vandoor tussen twee man. En dat is er eh, één te veel. Want FC Utrecht kan makkelijk uitverdedigen. Het is nog niet echt verheffend na tien minuten spelen. In een zonovergroot eh, Eindhoven in het Philipsstadion. Dat helemaal volgepakt zit met supporters. Die hopen op een leuke wedstrijd. Dat moet er nog gaan komen. Want na tien minuten staat het bij PSV FC Utrecht nog altijd 0-0. Gaan we naar Excelsior Twente. Ook volgepakt daar, Frank. <laughs> ja, volgepakt heeft hier een iets andere betekenis. Ja, ja toch? Ja, ja er zit, het zit vol. Okay. Dat, dat, is, dat is een feit. Je hoort ze alleen niet zo goed, omdat het er niet zo gek veel zijn. Maar uh, je hoort en die van Twente, die wel geluid maken... die zitten wat ver weg bij mij vandaan. Ik zit aan de andere kant van het stadionnetje, Woudestein in Rotterdam, waar het nog altijd 0-0 is na een klein kwartiertje voetballen. En ook Excelsior heeft zijn eerste kans gehad via uh, Bergkamp. Nu in de bal richting De Jong, die struikelt over zijn eigen benen... In uh, duel met Ramstein en gaat Excelsior achterin een tikje frivol uh, uitverdedigen. Via diezelfde Ramstein en Nelom over de linkerkant. Nelom even temporiseren. Oh, denkt Roorda. was is die bal wel voor mij bedoeld? Want hij komt achter mij. Laat hem dus lopen. Kan de jongen hem oppikken en Twente weer overnemen. Landzaat breed naar uh, Jansen. Jansen legt hem voor zijn linker. Die moet natuurlijk gaan schieten in een keertje. En die bal wordt dan uh, weggewerkt achterin door Nieveld. Gewoon weggeschoten waar Twente achterin via Bengtson vandaag ook weer in de basis, dus net als vorige week tegen VVV, waar hij uitstekend beviel de Zweedse centraal achterin en dus vandaag het gewoon nog een keer mag proberen. Hij ziet de bal over de zijlijn gaan. Twente mag gooien via buizen de linksback die zoekt naar de vrije man en de jong wil de bal wel hebben. De jong met de man met de meeste speelminuten en ook voor jong zal hij weer in actie gaan komen. Jong oranje. Dus uh, hij zal zijn minuten voorlopig nog wel even blijven maken. Ook al heeft de rest van Twente, voor zover het geen internationals zijn... en dat zijn er toch nogal wat, uh, nog wel de nodige uh, speeltijd gaan krijgen. Ruiz zou er vandaag misschien wel, misschien niet bij zijn. Hij is er zeker niet bij. Hij is ook niet in het stadion. Hij gaat naar Costa Rica om uh, verder te herstellen van zijn blessure. Er gebeurt ondertussen op het veld eigenlijk niet zo gek veel. Hij zal dus de komende tijd vooral in Costa Rica zijn... en weer fit terugkomen voor de wedstrijd tegen PSV over twee weken. 0-0, nog nogal. Tijd op Woudestein. In de Jupiler League wordt er vanmiddag ook een wedstrijd gespeeld. Kambuur tegen Goa Eagles. Daar staat het na een klein kwartier spelen nog altijd 0-0. Down by the Water. Heet het nummer komt uit het noordwesten van Amerika. Daar vinden ze een hele mooie plaats. De uitslag uit de vrouwen hoofdklasse Hockey. Amsterdam tegen Kampong weer 3-0. Lage Pinoké 2-0. SCRC HCKZ 8-2. Oranje Zwart Hurley 2-1. Rotterdam tegen HGC 4-0. En HDM tegen den Bos 3-6. Den Bos en Laren delen de koppositie met 29 punten uit 13 wedstrijden. SRC volgt op 1 punt en 26 uit 13 vierde staat Amsterdam. En zometeen uh, hebben wij contact met Geert de Groot. Die zit bij de topper in de mannenhoofdklasse tussen Bloemendaal en Amsterdam. Gaan we weer voetballen. De koploper PSV uh, tegen Utrecht. Uh, klinkt rustig, Andy? Het is rustig, Tom. Het is 0-0 namelijk na 16,5 minuten spelen weinig kansen. PSV wordt wel ietsje sterker nu de voorzet vanaf links. Natuurlijk van de Zoetzak, maar komt niet aan. Heeft Van Wolfswinkel de bal, maar wel halverwege de eigen hel? Speelt de bal dan naar Neesu. De opkomende linksback van FC Utrecht. Een paar mogelijkheidjes gezien voor Berg onder andere. Die de bal via een tegenstander over het doel van Michel Vorm schoot. Diezelfde vorm die even later licht geblesseerd raakte. Terwijl Jermaine uh, uh, Lent zich nogal boos maakt. Op de vierde man. Ik weet niet waarom. Ja, omdat de bal over de zijna gaat en aan FC Utrecht wordt gegeven. Maar ze maken zich tegenwoordig zo snel boos op alles wat uh, ook maar in de buurt van een uh, scheids-CQ grensrechter staat... dat je het niet meer weet waarom ze allemaal boos worden. Uh, balbezit voor FC Utrecht. Uh, een hensbal lijkt mij. Wordt ook gegeven. Hensbal van uh, opman Bakal. Spelen dus op de plaats van Toyevon. 0-0 de stand. 17,5 minuten gespeeld. Geen echte grote kansen nog gezien. Nu dan misschien als de bal in de diepte wordt gespeeld. richting van Wolswinkel. Maar die maakt een overtreding op Wilfred maar Nee, ook hier levert het allemaal niets op. Rustig in het zonnetje. Twee teams, terwijl het zo belangrijk is voor allebei. De nummer 8 FC Utrecht, 41 puntjes. Net als zoveel als Roda. En maar vier meer dan de nummer 9. En we praten dan over de na-competitie Heracles. En natuurlijk voor PSV eerste. En het verschil met Ajax kan na vandaag zes punten worden. Maar dan moet er wel gewonnen worden. En daar ziet het voorlopig nog niet naar uit. 0-0. Op het kunstgras van Woudestein hebben we al veel topclubs punten laten liggen. Excelsior Twente, 21 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Ik heb hier Feyenoord uh, gezien. Ik heb hier PSV gezien. Het waren toch andere wedstrijden dan nu deze wedstrijd voor Excelsior tegen Twente. Twente is gewoon de baas. Is duidelijk ook beter. En dat was bij uh, Feyenoord en PSV destijds niet het geval. De corner voor Excelsior nu dan, dan kunnen dingen zomaar ineens anders zijn. Maar uiteindelijk is het toch Bosker die de bal zonder probleem uit de lucht kan plukken. En snel het spel voortzet in de richting van Bayrami aan de linkerkant. De bal gaat alleen over de zweet heen. En dus kan Excelsior weer gaan ingooien. Excelsior probeert wel, net als in alle wedstrijden hier op eigen veld, gewoon als ze de bal te hebben, gewoon wel zelf lekker te voetballen. Dat proberen ze ook tegen Twente. Alleen hebben ze daar beduidend meer moeite mee dan tegen andere grote clubs die hier dit seizoen al voorbij zijn gekomen. Twente is gewoon op dit moment te sterk voor Excelsior op dit moment in de wedstrijd. Te sterk voor Excelsior zonder dat er nog uh, hele, hele grote kansen voor de Twentenaren zijn uh, gekomen. Ingooi richting Bergkamp uh, met zijn rug naar de goal. Een achterlijntje halen, voorzet geven. Dat wil hij allemaal wel. Maar de bal gaat uiteindelijk weer over de zijlijn. Is er weer een ingooi die uh, Excelsior uh, mag gaan nemen. Zo'n beetje tegen de cornervlag aan. Deze moet dan uh, redelijk ver gaan komen uh, vanaf de rechterkant. ...via Eekman. Die gaat ingooien natuurlijk richting Bergkamp. Doorkoppen, maar die bal gaat voor de goal van Bosker langs. Dat ziet hij ook ruim van tevoren. Hij begeleidt de bal ook op zijn gemakje over de achterlijn heen. Dus kan hij rustig de doeltrap gaan nemen. En dan kan Twente weer eens gaan opbouwen. Twente natuurlijk, het is de vraag... ...hoe hebben zij die zware wedstrijd... ...op een bijzonder zwaar veld tegen Zenit verwerkt? En hoezeer gaan ze dat merken vandaag op het kunstras? Zo bijvoorbeeld een ondergrond... ...waar Theo Jansen een uitgesproken rothekel aan heeft. En de de doeltrap van Bosker richting de Voorhoede. Na bijna 23 minuten voetballen is het nog altijd 0-0 op Woudenstein. Even te napel. Jij hebt tenminste een goal gezien bij Roda Feyenoord. Zo is het. En een hele mooie en vrije trap van Hadouier... op een meter of 18 van het doel, al vroeg in de wedstrijd. En de stand is nog altijd 1-0 in het voordeel van Roda... De kwartwedstrijd zit erop, de wedstrijd is redelijk in evenwicht. Misschien iets meer balbezit voor Feyenoord. Maar dat heeft ook te maken met de wat behoudende speelwijze van Roda. Dat de linies kort op elkaar houdt, dat het wat inzakt en het got Op de snelheid voorin van Hadouier en van Mats Jonker. En vooral ook van die aanvallende middenvelder Willem Jansen. Jonker, de topscorer van Roda, nu teruggevlacht en teruggevloten voor buitenspel. Dat doet Feyenoord vaak. Dat centrale duo Vlaar en Bahia stapt. Maar het hoeft maar één keer mis te gaan en het is bingo voor de andere partij. Vlaar nu de captain van Feyenoord in balbezit. Halverwege de eigen helft speelt hem dan naar Bahia... die op de positie staat van de geschorste De Vrij. Bahia jarenlang vast in het hart van de verdediging van Feyenoord. Maar de laatste wedstrijd is een plekje kwijtgeraakt aan die De Vrij... waardoor er een positie vrij kwam als rechtsback. Daar speelde Zwets, huurling van AZ, een aantal wedstrijden maar minder goed. En nu is er weer Leerdam. Uh, Roda is weg met Jonker. Die opgewacht wordt door, uh, door De Cler Speelt de bal dan naar uh, Hadoeje. Die een uh, vrije zwervende rol heeft. Die weer even terug naar Vormer vormen. Dan Kaats met de val En dan is de vrije man Soutjuin. En links aan de buitenkant is uh, Hemte helemaal vrij. De Belgische linksachter. En die heeft een vrij goede trap. Maar die wordt gevangen door uh, Erwin Mulder. Maar niet goed gevangen. Losgelaten. Maar Kevin Blom, de scheidszetter van dienst. Had al een overtreding geconstateerd. Van Jonker tegen de doelman van Feyenoord. Erwin Mulder. En zo is er voor Feyenoord in deze fase althans niets aan de hand. Het blijft hefte 1-0 voor Roda en een vrije trap voor Feyenoord en die wordt getrapt door Mulder. And Melanie C. en Baby, when you're gone. In de Jupiler League bij Cambuur tegen Goa Eagles... is er inmiddels een klein half uur gespeeld. De tussenstand is 0-1 door een goal van Van der Biese. Bij de half drie wedstrijden is er inmiddels zo ruim vijf, zesentwintig minuten gespeeld. De tussenstanden PSV en Utrecht staan op 0 tegen 0. Excelsior en Twente staan op 0 tegen 0. Roda leidt thuis. Het doelpunt werd gemaakt door Hadouwier. Prachtige vrije trap. Roda leidt thuis na een klein half uurtje tegen Feyenoord 1-0. Eerder op de middag was er een belangrijke wedstrijd. ADO-Den Haag-Ajax. Eindstand 3-2.